Ze kwamen gisteravond met elkaar in gesprek via haar man, ook een neurochirurg. Volgens de arts wordt Frizo de komende dagen in slaap gehouden. De grootste vraag zou zijn hoe het brein zich houdt onder het zuurstoftekort. Over schade aan het brein is kan pas na minstens 24 uur worden vastgesteld. Op de CT-scans van gisteren zijn volgens de arts geen zwellingen te zien. Vandaag wordt er een MRI-scan gemaakt. De koninklijke familie zelf heeft sinds gisteren niets meer bekendgemaakt over de toestand van prins Frizo. En dat betekent dat de officiële status nog altijd is stabiel, maar niet buiten levensgevaar. De onrust in de PvdA rond partijrijden Cohen lijkt nog niet bezoren. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat er binnen de fractie geen massaal vertrouwen is in Cohen... en dat een beperkt aantal het vertrouwen in Cohen heeft opgezegd. De discussie over Cohen leidde donderdag op naar een interview met hem in Trouw. Daarin zei hij dat er overeenkomsten zijn met de SP...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 Vanaf maandag meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de artiest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 En uh, daarna hebben we Albert-Jan Vos en die gaat <coughs> sorry, iets vertellen over de DJ-cursus uh, van de Kids Adventure Week. Waar een heel leuk programma uh, zit en die gaat daar iets over vertellen. En nou, dan gaan we naar het tweede uur, dat is uh, tien over elf. Toen komt de burgemeester, ja ja meneer Meijer, die uh, komt vertellen over onder andere de nieuwjaarsreceptie. Hoe dat uh, gegaan is. En daarna uh, Rob Dolderman met uh, Kindercarnaval in de Krocht. Komt hij iets over vertellen. Ja, nou dat was het onderwerp. We hebben een interessant ja. uh, programma. Wordt en, heel leuk. Uh, ja, we, nou, we hebben er zin in. We gaan uh, lekker naar muziek. En dat is De Selector met On My Radio. MUZIEK <middels> He played it all day. I go go, I go go. He liked to dance to it down in the streets. He said he loved me, but he loved the.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 Nou, allereerst Richard, bedankt voor de uitnodiging. Ik ben altijd heel blij als ik hier iets weer kan komen vertellen. En uh, Henny uh, leuk uh, tegenover jou te zitten. Ja. Uh, uh, Hennie is uh, ook uh, de waarnemend secretaris, ik de waarnemend voorzitter van het genootschap. Wij nemen maar waar. Wij hè. achter elkaar Jullie zijn haar. waarschijnlijk het actiefste, of niet? <laughs> <laughs> nou, nee hoor, dat is niet zo. Nee, gelukkig zitten er uh, de, de echte mensen. Hè, die, ik bedoel, wij zijn de uitvoerenden, maar die uh, kennis van zaken hebben...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 Techniek is mijn ding niet. Dus uh, kunnen ook de mensen in de, in de foyer zitten en uh, kijken. Dus okay. er is ruimte genoeg. Nou prima, leuk. klinkt heel goed. Ga jij ook ja. Henny? Ja, ja, uiteraard. Ja, ik ja. geloof dat ik daar weer een taak heb. <laughs> okay, ik begrijp prima. dat jij ook gaat. <laughs> en als je geen lid bent mag je als introductie en dan verlaat je het pand uh, als lid. Ja, wie <laughs> dat weet. Dat wordt vast <laughs> heel leuk. Ja, zo is het. Hey, okay. We gaan nog even naar het programma uit Zandvoort. Want dat gaat om 12 uur uh, van start hier uh, live in de radio.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 En volgende week eh, mag ik weer aan de bak, want dan komt Kees Leek en dat vind ik erg leuk. Kees Leek was van de VG in, op de hoek van de Helmenstraat en de Kosterstraat. Nou, eh, toen Pieter en ik trouwden zijn we in 1966 in de Helmenstraat begonnen. We eh, hebben Met heel veel plezier vijf jaar gewoond, we waren dus vaste klant bij Kees Leek. En eh, hij komt vertellen over al die winkels die daar, eh, hè, want dat was, al die buurten zijn opgericht...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 Gemaakt heeft. En dat zijn advertenties gelinkt aan foto's van zaken oh ja. die er niet meer bestaan. Oké. Okay. Uh, echt uh, ja. Alleen dat al zou uh, de moeite waard zijn. Bewijs ja. van spreken. Ja, Laat precies. staan de rest. Dank nou bedankt, Ankie, ontzettend bedankt. Helemaal goed. <laughs> Dankjewel. Ik Dank. En we gaan uh, om vijf uh, voor half elf verder met Nora Koppert. En het gaat over de plaatsing van de schermen.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 als je er een plaatje van ziet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 Het mm -hmm. wordt ook uh, apart onderzocht naar de, wat zijn de mogelijkheden voor de, voor de route van het fietspad. En alle ja, betrokkenen hebben gezegd, er gaat sowieso een, een doorgaande veilige fietspad komen. Ja. En nu kijken ze wat de mogelijkheden zijn. En dat zal ja, eind maart zal er meer over bekend zijn. En wat is nu de status op het ogenblik?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 Die, die bruggen die bouw je voor planten en dieren. En dat kan ook zelfs zijn voor een vlindertje. Die van bloem naar bloem gaat. En dan die barrière van de zandvoortselaan niet kan nemen. Dus dat is echt absoluut niet alleen damherten. Maar dat zijn er heel veel soorten van, van kleine groot. En ook voor planten. Dus het is echt het idee. Ook het ondergrondse leven. Dat je die, die twee uh, ecosystemen noem je dat dan. Yeah. Habitats. Dus uh, leven dan ja, met elkaar verbindt. Omgeven. Zodat ook uh, dieren die veel kleiner zijn. ...lijnen zijn dan langzaam kunnen, uh, zich kunnen verplaatsen van het zuiden naar het noorden. Dus geen dus barrière heeft, tegenkomen. Ja. Ja. Maar de bouw van de brug, dat brengt natuurlijk een bepaalde overlast mee. En omdat je aan randen van natuurgebieden werkt...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 Nee. Je dacht dat de herten er ook niet meer overheen konden? Ja? Ja? Nee. nee, kijk als de bouw eenmaal start, dan zullen er gewoon hoge bouwhekken om, om het uh, terrein komen. Maar dat ja, is een hele andere zaak. Dit is dit. alleen voor deze kleine beestjes. Dus ja. ook ja. voor de rugstreeppad, is dus een, een, een zwaar ja. beschermde soort. Die zitten nu niet en wij willen ook ja, voor de terugkomt. uitvoering van de bouw in ieder geval dat die nog even weg blijft. En daarna is die van harte welkom. Ja.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 En zand van uh, waternet. Uh. Hmm. Nou, dat ja, wat mooie niet mooie Ieder verspreid. zand is, uh, is goed, neem ik aan. En ze hebben allemaal weer eens net even ja, verschillende en kwaliteiten. Zand. En het luistert ontzettend naar wat je waar hier legt. Ja, verschillende ja. zanden. Ja. Ook ja. dat. Wel ingewikkeld project, hè? Als je, ja. je denkt van nou even een bruggetje ja, bouwen. Maar, uh, precies. Maar zo nee, is het niet. He? He? Nee. Nee. Nou, heel Graag erg bedankt leuk. voor de informatie. Ja. Leuk dat je hier naartoe wilde komen. Dank je wel.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 Bij goedemorgen Zandvoort. Nou, we gaan naar een heel uh, ander onderwerp, namelijk een uh, DJ-cursus bij, uh, bij ZFM. Ja. Dus, uh, um, en Albert-Jan Vos is aangeschoven bij ons aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen Albert-Jan. Leuk, uh, ja. leuk dat je er bent. Maar we beginnen eigenlijk even met uh, de vraag: van uh, nou, hoe lang ben je nu programmeleider van ZFM? 1 november ben ik begonnen.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 In het kader van communicatie. Er wordt een spreekbeurt gehouden door een collega van ons Jan Kool. Die begeleidt dat helemaal met als eindopdracht een live programma met de mensen van de school. Dus dat zijn zogenaamde thema-uitzendingen. Ook op klassiek gebied zijn we bezig met format schrijven voor thema-uitzendingen. Ik denk even aan mijn Paas, Mateus Integraal uit te zenden. Dus we zijn bezig om die programmering door de week. Want daar ligt eigenlijk het knelpunt.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 want als, als je in die klas vraagt van heb je wat van CFM gehoord? Nee, Niemand heeft van CFM gehoord. Dus dat is dan uh, voor mij weer een uh, eye-opener van waarom weet de jeugd niet dat er CFM bestaat. Mm -hmm. Dus en zo leer ik van hem en hij weer van mij. Maar dat is dan logisch, omdat hij niet in Zandvoort woont? Hij woont wel in Zandvoort. Hij woont in Zandvoort. Maar vragen jullie ook welke radiozenders ze dan wel kennen? Zodat je een beetje een vergelijking hebt? Moet je daar ook mee bezig? concurreren? Maar je weet het, is het zepgedrag. gedrag Ik bedoel, ze luisteren op een gegeven moment en als de interesse wegvalt, dan switchen ze naar een andere zender. Radio 3 is natuurlijk heel populair bij de jeugd.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 Hmm. Ik noem maar een, ja, dat, kan, start, dat is een goede vraag. Het wekelijks ja. gesprek met de burgemeester hebben ja. gesprekken op de vrijdagmiddag. Ja, wat, ja. Ja, net maar, zoals de minister-president. Ja, zoiets. En dat soort programma's, uh, dat komt dan daar weer uit. Dus ik hoop dat het voor ons kiest. Want daar kunnen wij dan ook weer mee verder als CFM. Ja. Het is nog niet zeker dus. Nee, is nog niet zeker. Want ze is ook in gesprek met andere lokale radio's. Ja. Ik zeg, nou doe de dus zandvoort nou maar. Want het zomer komt eraan en dat is leuk. Maar goed. maar aan het verleiden. Ja, dus uh, <laughs> aan mijn enthousiasme lag het niet. <laughs> ja, wat mooi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 Dus als, ik, als mensen al een programma willen doen, door de week, dan zeg ik prima. Kom want dan? Ik, vijf keer. Dan kom ik weer terug op, op die drie, drie kernwoorden, mm -hmm. hè, wat, wat ik net al zei. Ik zeg, als mensen daar niet aan kunnen voldoen, dan begin ik er ook niet aan. Want er is een heleboel negatieve energie. Mm -hmm. Maar er dus lopen gelukkig genoeg enthousiastelingen rond. Met als eerste resultaat dus uh, die, dat lunchprogramma op zaterdag van 12 tot 2. Nou, verder zijn er onderhandelingen gaande om uh, het vrijdagavond ja, Wacht even, op zaterdag? Met, wat ga je daar nou met Oud voor doen? Nee, oud blijft gewoon. Is het boen... lunchprogramma op zaterdag? Nee, op, op, op woensdag. Woensdagen. Oh ja, okay. op woensdag. Ja. Voor de rest zijn er onderhandelingen gaande om uh, een vrijdagavondcafé weer een nieuw leven in te blazen. Hier in uh, Hoogland? Niet in Hoogland.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 Er zijn ook al gedachten over gegaan, maar wie weet wat in Net vastzit. zoals bij die muppet show, daar zitten die twee oude ja. kerels ja. op dat flakonnetje. dat van Stedtler, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, ja. Dat ja. is, dat ja. is, dat is een leuk idee, bedoeld. daar is al over gedacht, maar ik heb het nog niet met de heren ja. erover gehad. En ik begrijp dat je daar heel druk mee bent. Hoe druk? Wat, wat ben je ik ben, kwijt uh, in de week? Ik ben, uh, nou niet overdrijvend, drie, vier ochtenden bezig door de week met alle, van alles en nog wat. Ja. In de breedste zin van het woord. Ja, en op vrijdagmiddag nog? Want een beetje. Vrijdagmiddag in de studio. Middag, uh, heb ik dan een zitting uh, in, in de studio voor uh, pro, programmatechnische zaken. Nou, zaterdag mag ik gelukkig mijn Aan eigen programma nog presenteren. Dat kan ook nog. <laughs> ja. Dus. Uh, nou ja, het voordeel, het voordeel is dat ik in between two jobs heet dat formeel. Zit. Ja. Dus ik heb nu al de tijd ervoor. En het is altijd al uh, een wens geweest iets met radio te gaan doen. Nou, daar krijg ik nu volop de gelegenheid toe. Ja. En uh, hoe lang zit jij al bij uh, CFM?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 ...technische zaken, want dat is toch de, de Achilleshiel... ...van de, van ja, de, nou, de radio. Ja, dat wij ook uh, heel vaak. Ja, klopt. Ja. En uh, als, dat, als dat niet goed zit... ...dan, uh, dan, dan valt het als een... ...de toren ja, en in. En dat de... moet goed communiceren samen. Ja. ja, en dat is een hele leuke tijd geweest. En daardoor heb ik ook veel contact met die jongens. En uh, nog steeds. En nu kom ik dus als programma leider... ...dan kom ik dan weer terug... Maar uh, die contacten die zijn er nog en die blijven ook goed. En dan kan je een veel breder scala van dingen ja. behappen. Maar ik, uh, maandag hebben we bestuursvergadering. We moeten het wel even over hebben wat ik nou wel en wat ik nou niet moet doen. Oké, okay, prima. Ja, ja, dat, kan, dat kan maar helder zijn. Ja. Maar je hebt zelf wel ideeën over wat je wel of niet ja, wil. In het beleidsplan staat zelfs uh, de, van wat, 2010, 2015 dat, uh, dat er een assistentprogramma-leider moet komen. Ja, vind ik helemaal mee. Er zit, zit, zit wel iets in hoor. Ja, absoluut. absoluut helemaal mee. Hé, hey, en uh, jouw programma. Dat is natuurlijk uh, verhoorstale programmering gebroken. Elke week van 2 tot 5 op zaterdag samen met Rob Harms. Ja. Heb jij Goedemorgen, uh, op zaterdag? Klopt. Uh, hoe lang doe je dat dan? Uh, ik hoop dat we nou al twee, tweeënhalf twee jaar verkering hebben. Oké. Okay. <laughs> ja, uh, en het leuke is, kijk, dat programma op zondag, uh, uh, ZIK... Dan weet ik nooit waar het zit. Zandvoort zand voor de Kennermel, nee? Zand, uh, in Ja, um, in Kennermeland. Ik weet het niet. Zandvoort Zoiets, ja. Kijk, dat is, dat is, dat is, is ook van 2 tot 5 op de zondag. Nou, dat was ook een beetje uh, op naar dood, dat programma. Maar we hebben twee enthousiaste jongens gevonden die dat oppakken. En het is een soortgelijk programma als op zaterdag. Ja, prima. Alleen uh, een 20 jaar jonger ja. qua bezetting. Maar uh, in het kader van die horizontale programmering past dat perfect.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 ...programma hebben en niet van... ...oh, nou, ze zijn er niet, het is in ons Nee, dan haak je af. Dan haak je af, klopt. Dus Rob en ik zijn dan stand-by... ...voor als hij als Ajax thuis speelt. En in dit geval mogen wij de zondag ook SIC presenteren. Leuk, nou, het is een behoorlijke belasting... ...ook Setsu Radio. Even over de vorige projectleider. Hoe gaat het met Lennon? Nou, die is druk met andere dingen. Ja, ze is bevallen. Ze is bevallen en die is nog fulltime moeder. Ja.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 En dan... Uh, Kom ik daar nou nog even terug. Ja, want we hebben nog de Kids, uh, ja, kids Adventsweek en we ja. hebben nog de, jouw, jouw cursus die je gaat geven. Ja, nee, prima. Oké, okay. prima. Dan uh, gaan we even naar het programma van, uh, van na elf, uh, Henny. Wat gaan we krijgen? Uh, nou, zoals gezegd uh, schuift zometeen de burgemeester aan. Wat heel erg leuk is. Hij gaat iets vertellen over de uh, gezamenlijke nieuwjaarsreceptie die voor het eerst uh, heeft plaatsgevonden. Weer geweest?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 Nou, als ik een kind was, dan zou ik ook naartoe gaan. Ik, zag ik vind het ook kijken, super. en toen dacht ik, oh, wat ja. leuk. Ik zou een hele hoop dingen ook wel graag willen. Ja, die, uh, dat doet die Lana toch weer prima, hè? Met, uh, die organiseert dat toch prima zo. Ja, heel Met, uh, erg leuk. Ja, ja, ja dus nou. zijn er zitten leuke dingen bij. We gaan nu Hoekjes lekker naar het, uh, naar het nieuws. En, uh, nou, ik zie je na het nieuws weer terug. Is goed, tot Hier. zo. We gaan nu uh, lekker naar uh, Iedereen even wakker. Uh, Iedereen die nog in zijn bed ligt en uh, iedereen die een beetje slaperig uit zijn ogen kijkt. Hier in de studio of hier in de hotel zitten ook nog wat mensen die uh, dat hebben. We gaan naar Eikentina Turner luisteren, het Nutbush City Limits.